In de eredivisie is de eerste trainer ontslagen. Heracles Almelo heeft Jan de Jonge de laan uitgestuurd omdat de resultaten tegenvallen. Bij de clubleiding is er geen vertrouwen dat de Jonge het tij kan keren. Heracles is het seizoen begonnen met vier nederlagen op rij... waardoor het de enige nog puntloze club in de eredivisie is. De Jonge was sinds begin vorig seizoen coach van de Almelo'ers. Het weer het is vandaag wisselvallig met buien en kans op onweer... maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen rustig en tamelijk zonnig na met temperaturen die later in de week oplopen tot 25 graden. Dit was het NOS-journal... Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In Randstad staat de file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Dat staat bij Reewijk 2 kilometer. En er is één reis ook afgesloten...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 Radio Stiphout. Op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het midden van ZFM op tv, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. Augustus 2014. 40 jaar geleden. Precies 40 jaar geleden. Alleen zes uur later. Om 6 uur smiddags. Verdwenen de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee. Zo doen hebben wij gedacht vandaag, vandaag maar eens even bij stil te staan. Vijf uur lang gaan we het programma maken in de stijl, in de tijd van het oude Radio Veronica. De muziek van toen met de actualiteit van nu. Uiteraard gaan we naar het circuit. We hebben andere sportdingen en het nieuws natuurlijk regelmatig. Maar wel gaan wij het doen in de stijl van Radio Veronica. De eerste twee uur. De eerste uur zeker ga ik een documentaire laten horen... over het oude zendschip Veronica... Verder, eh, straks om drie uur, tussen drie en vier, hebben we alle alarmschijven. Tussen 1969 en 1974. Bart van der Meer gaat dat onder andere doen. En we hebben ook delen van de eerste top 40 uit 1965. En de laatste top 40 uit 1974. Dan gaan we gaan eens lekker terugblikken. Maar we verliezen de actualiteit van vandaag de dag natuurlijk. Niet uit het oog. Dat zeker niet. Het nummer wat u nu hoort was toen de tijd de tune van het Veronica-programma Sangria op zondagmiddag. We werd er de hele middag live uitgezonden vanuit uh, live uitgezonden vanaf het schip. En daar was dit de tune van. Maar eerst, nu ga ik u laten horen: een prachtige documentaire. Luister en huif. Eindigde het op 31 augustus 1974, smiddags om 6 uur. Aan 14 Veronica-jaren was een triest einde gekomen. Maar hoe begon het allemaal? Op 15 oktober 1959 komen in Krasnobowski, Amsterdam, een aantal radiohandelaren bijeen om een wild plan te bespreken. Vanaf een zendschip buiten de territoriale wateren programma's uitzenden. Voornamelijk lichte muziek, aangevuld met reclames die de hele zaak moeten bekostigen. Er komt zo'n 100.000 gulden op tafel. Weinig, maar er kan begonnen worden. Niet lang daarna wordt het schip de Borkum Riff aangekocht... en gaan de eerste programma's de lucht in. Gastvrouw, Ellen van Eck, hoop dat u met genoegen zult luisteren... naar de vele gasten die vanmorgen achter onze VRON-microfoon... voor u zullen optreden. Hier Radio Veronica, op 198 meter, de 33 meter band en FM. U hoort het. Er werd begonnen als VRON, Vrije Radio Omroep Nederland later gewijzigd in Veronica, naar het zwarte schaap Veronica... uit de verhalen van Annie M. G. Schmid. De programma's werden opgenomen in een kleine studio op de Zeedijk in Hilversum. Het pand van de drie textielhandelaren Dirk, Jaap en Wil Verwij. Het ging allemaal uiterst primitief. Microfoons hingen aan een touwtje en de recorder stond op een oude kist. Toch werd Veronica steeds populairder. Tot groot ongenoegen van de PTT, de legale omroeporganisaties... die in Veronica een bedreiging zagen en de regering... Veronica manifesteerde zich niet alleen door haar uitzendingen. Dankzij Veronica kon Nederland kennis maken met het verschijnsel Disco Bar. De Veronica Drive-in Show trok met overweldigend succes door Nederland en doet dat trouwens nu nog. De zaken floreerden zo goed dat die directie zelfs het besluit nam het oude schip te vervangen door een ander, de Noordenij. Een operatie die geruisloos werd uitgevoerd. Nee, mee twee, goed idee. Luister mee naar Veronica. Veronica introduceerde in Nederland reclameboodschappen, de top 40, maar was ook op een ander gebied uiterst actief. Dr. Klapwijk, wat hier gebeurd is, onmenselijk, menselijk geloof ik. En wanneer de handen ineen worden geslagen, dan ontbreekt Radio Veronica ook niet. Ik heb hier... Dit applaus dat voer ik af naar Mies. Vind je dat goed, Mies? Wat? Dat applaus voer ik af naar jou. Nou, ik geef het meteen weer terug, want het is heel fijn wat jullie doen. Allereerst de studio, het personeel in de studio, discotheek enzovoort. Een man of 15, 1 uur salaris. Totaal 91 gulden 35. En dan is hier iets van de directie, die een gedeelte van zijn winst afstaat. ...namelijk 10.000 gulden per maand gedurende 14 maanden. Dat maakt alles bij elkaar. Dank u wel. Het maakt dus alles bij elkaar 140.000 gulden. Van dit ja, jaar, november en december... 140.000 gulden. Meneer Vos, ik vind het ontroerend dat u... die in vele opzicht geen grond onder uw voeten hebt... Dit dorp zo wil steunen, dat wil ik vanop. En ik persoonlijk ben ik een hele graag luisteraar van Radio Veronica. Maar mocht het bestuur van de stichting het dorp niet zo graag als ik naar Veronica luisteren, dan ga ik meneer Vos. Over zijn fantastische gebaar opbellen Vrienden van Veronica, een gulden op een briefkaart naar Postbus 14 in Hilversum. Je vriendje vindt je reusen lief, hij kust je en hij zegt dan vlieg zien van de luisterviskaart Baby, baby Ken je dat Giro-nummer? nummer? 38, 405. Ben je al luistervis? Ga dan je vriend plezieren. Maak hem nu luistervis. Je stelt een goed doel. Misdeelden. Je stelt een goed doel. Gulden bestemd voor... Misdeelden. Doet u mee? Radio Veronica brengt in samenwerking met de Nierstichting Nederland... een langspeelplaat op de markt voor de prijs van 10 gulden. Natuurlijk zult u nieuwsgierig zijn wat de actie heeft opgebracht. Daarvoor zou ik willen vragen aan de heer Stijmets, voorzitter van de Vereniging tot Steun... aan de Nierstichting Nederland... een document in ontvangst te nemen... waaruit u kunt zien wat op dit moment de totale opbrengst is. Dames en heren, het totaalbedrag... Ironica, actie ten behoeve van de Nierstichting Nederland... 1 miljoen... Gulden. Een jaar later werd deze spectaculaire actie voor de Nierstichting Nederland... gevolgd door een tweede actie, speciaal bedoeld voor kinderdialyse. En die werd ingeleid door de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid... dokter Kruisinga. Met erg veel genoegen voldoe ik vandaag aan uw uitnodiging... om nu met een enkel woord de tweede actie van Radio Veronica ten bate van de Stichting en te leiden. In datzelfde jaar werd ook een actie gevoerd voor Emeroord met het doel een zwembad te stichten voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Radio Veronica Hilversum. Actie zwembad Emeroord. Giro 240024. Radio Veronica was ook het eerste station in Nederland dat begon met jingles. v, -V -R -O -N -I -C -A. Ja. Veronica, Veronica Gedan Radio Veronica Radio Veronica Radio, Veroni, Radio Veronica Radio Veronica Radio station Radio Veronica Radio Veronica Radio, Veroni, Radio Veronica Dit is het geluid van Radio Veronica het station met veel meer muziek dan als eerste in Nederland het gebruik van jingles introduceerde. Veronica Veronica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 in omloop bij Radio Veronica, die alleen voor gericht gebruik in aanmerking komen. Sinds eind 1969 kiest Radio Veronica wekelijks haar alarmschijf. <lacht> Veronica's alarmschijf. 20 uur muziek per dag en in het weekend zelfs 24 uur. Muziek waaronder vooral veel... <m care directory> waar... <poleisher> hey, Nieuw. En even zo goed. Going back, back, in, time back in time on the, the sounds of the nation is the... Veronica Flashback. flashback. Veronica Jingle Pakket is rijk voorzien van jingles... voor speciale gebeurtenissen. De zaterdagmiddag zaterdagmiddaggebeurtenis. Vier uur gerichte hitgevoeligheid op Radio Veronica. Van twee tot ongeveer half vijf de Nederlandse Hitparade. Daarna tot zes uur Veronica's Temporade. Jingles voor speciale gebeurtenissen... die zich niet alleen op het station afspelen.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 Bijna 2 miljoen adhesiebetuigingen bewijzen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking achter Radio Veronica staat. Op 192. Veronica. Het ligt er meer dan elf jaar, heel Nederland luistert ernaar. Veronica. Dat kleine schuitje vol muziek brengt vreugde bij een groot publiek. Veronica. Ze mag niet weg omdat ze al zo lang bestaat Nederlander thuis, is ons station als kind in huis. Veronica. Het is een stukje van onszelf, dat is het al een jaar of elf. Veronica. We kunnen niet meer buiten haar, want jongen ouds luistert ernaar. Veronica. dat dan weten wij dat u achter ons staat 2 miljoen adhesiebetuigingen leverde de actie... Veronica blijft als u dat wilt op. 1972, het jaar van de zenderwisseling. Het jaar dat Veronica verhuisde van 192 naar 538 meter. Dat was op 30 september. En weinigen zullen die datum vergeten. of Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz. Luisteraars, uw aandacht voor de woorden van Alm Bulverweij, Veronica-directeur. Veronica, luisteraars. Weet u van harte welkom bij onze ouverturen op 538. Het was niet zo moeilijk. Het was maar één haal naar de andere kant van de schaal. We ondervonden de laatste tijd toenemende hinder van een buitenlandse zender... die werkte met een vermogen van 160 kilowatt. En toen het ons duidelijk werd dat dit zou gaan naar 300 kilowatt... Sta gaan met deze sterke zendenergie, met onze zenden, zou storing betekenen. En dat is iets wat we al die jaren ervoor... met alle denkbare middelen hebben weten te voorkomen. Welkom, luisteraars in Limburg. Welkom, luisteraars in Groningen, in Gelderland, in Trent, in Alverijssel. Welkom, Veronica, luisteraars in Nederland. Veronica... Veronica. Verhuis naar 538. Stineke, Lex Harding, Stamhaag, Will Uikinga, Tom Collins, Robout, Hans Mond kregen nationale bekendheid ondanks het nieuwe wapen van onze tegenstanders Hilversum 3. Veronica bleef gewoon doorgaan met het produceren van programmabanden. Banden die in Hilversum werden ingeboekt en ingepakt in tonnen door de meisjes van de discotheek. Gebracht naar Rederij de Ruiter in Scheveningen en vandaar met het bevoorradingsschip de Geranna naar de Veronica. van een uh, documentaire. Samengestelde Veronica stond toen de tijd helemaal op een LP zelfs. Ja. We gaan alles op LP zetten nu. Ja, en dat hoort u nu. En het tweede deel van die documentaire doen we twee uur, want uh, we verdelen het een beetje. De rest van de uur gaan we gewoon lekker luisteren naar oude, oude muziek. Muziek uit die tijd van... Uh, het roemruchte zendschip Radio Veronica. En natuurlijk ook uh, uit de tijd van Radio Noordzee. Want dat kun je in één adem doen. Het probleem is alleen dat uh, Veronica heel veel dingen gedocumenteerd heeft... en in de tijd ook LP's uitbracht. Dat is er van Noordzee niet. Mocht u dat hebben thuis, dat u denkt van... hé, hey, ik heb nog wat uh, dingen van Noordzee bijvoorbeeld... Nou, uh, kom gerust langs in onze studio hier in uh, Zandvoort Tolweg Tina. U bent van harte welkom, de deur staat open. U herkent het pand direct aan het uh, grote bord op de gevel. Dus uh, mocht u erbij willen zijn, kom gezellig langs. En uh, straks na twee uur wordt het natuurlijk gewoon Zandvoort op zondag. Maar dan wel in de sfeer van Radio Veronica. Maar deze uh, twee uur, eerste twee uur zijn helemaal... Ja, echt met historische fragmenten en zo... Leuk allemaal. Dit herkent u natuurlijk al. Cliff Nobles was dit. Met de horse. Dat stond de tijd de tune van de Radio Veronica Drive-In Show. Ja, en we hebben leuke oude jingles. Ik heb er honderd. Dus uh, die kunnen we wel kwijt de komende vijf uur. En uh, ondanks dat er natuurlijk... Eigenlijk een beetje trieste gebeurtenis is, maar we maken er gewoon een feestje van. En uh, we schakelen uh, straks na tweeën natuurlijk ook naar het circuit en naar de voetbalvelden. Uh, onze reporters Joop van Es en Willem van Densen zijn onderweg. Dus dat gaan we allemaal uh, lekker laten horen en zo. En uh, wat is meer? Nou, nog maar zo'n leuke tune in de tijd. Tune van de Lex Harding Show. André Brasseur op zijn Hemmeltorgel. En dat heet The Kid. is je welz all happening bana and to just for you en dan was Joost de draaier en nu de tune van zijn programma j.m.happent v dubbel. Joost mag het weten. Dat was toen de tijd de tune van uh, Joost de Draaier. De geweldige Joost de Draaier, mag je wel zeggen. Radio Veronica's Teenager Muziek Express. Ja, dat, dat, dat is leuk. En dat was uh, de tune van dat programma... gesponsord door Muziek Express in de tijd. Zometeen gaan we de oude traditie herstellen... die Lex Harding altijd had op Veronica. Namelijk de 3 in 1. Daar ga ik er een aantal van doen... En de eerste gaat over de Stones. Er is een echte 3-in-1 van de Rolling Stones. Zo meteen. Dat was een, de tune van uh, Veronica's Teenager Muziek Express. Een programma dat uh, in de tijd werd uitgezonden op, geloof ik, op zaterdagmiddag. Ja. En dat uh, gesponsord werd door het toenmalige muziekweekblad Muziek Express En dat bestaat ook al lang niet meer, dat is zo jammer eigenlijk. Je had uh, in de tijd natuurlijk, die diverse DJ's, die hadden leuke dingen. Onder andere Lex Harding. En Lex Harding vond ik persoonlijk een van de beste. Uh, die man die had een uh, vrij progressieve muzieksmaak. En uh, dat, uh, dat vond ik altijd wel prettig. Ik heb door die man uh, een heleboel goede bands, zoals Crosby, Stills en Nash en Yes en, en dat soort dingen, uh, echt wel leren ontdekken. En dat was geweldig. Um, Lex Harding had toen de tijd in zijn programma altijd een leuk onderdeel en dat heette 3 in 1. En dan draaiden die drie hits achter elkaar die of qua onderwerp iets met elkaar te maken hadden, of er waren drie platen van één artiest aan elkaar. Uh, die traditie die ga ik eventjes weer, uh, weer eventjes tot leven roepen. Want uh, ik ga nu een echte drie-in-een draaien. Zoals voor de, uh, Lex Harding dat in de tijd deed. Inclusief zijn tuntje, Inclusief zijn stem. Drie platen achter elkaar. En uh, ik denk dat ik toch een aantal nostalgisch geïnteresseerde mensen daar een plezier mee doe. Ehm... Uh, we gaan het, ik denk dat ik er drie of vier ga doen. En de eerste die ik ga doen is van een hele bekende band. Namelijk de Stones. Ik ga er een doen van de Beatles. En ik, voor de rest weet ik het nog niet. gaan we even een leuke artiest bij elkaar zoeken. In ieder geval beginnen met de Stones. Ja, gewoon een echte drie in een van drie stones uit de Veronica-periode. Wacht even, je gaat iets niet helemaal goed. Moet ik even ingrijpen natuurlijk.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 In een, In een. that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 Ja, en dat, uh, dat gebeurde dan ook inderdaad. En uh, de, de 3-in-1 was een, was een uh, initiatief van Lex Harding in de tijd. Mocht u een idee hebben, het moet wel op die artiesten zijn die toen de tijd een beetje bekend waren natuurlijk. Dus uh, die toen groot waren in die periode van uh, 59 tot 74. En mocht u zelfs zo'n 3 in tje willen aanvragen, nou laat het ons weten via Facebook of zo of. Bel naar de studio. We gaan er in ieder geval straks een, het volgende uur een van de Beatles doen. En uh, daarna weet ik het nog niet. De, dus dat kan u invloed op uitoefenen. als u dat leuk vindt... om een bepaalde 3-in-1 te horen van een, uh, van een bepaalde artiest uit die periode. De Veronica-periode. Dus kom nou niet met, uh, met iets van nu aan. Want dat doen we dus zeker niet vandaag. Vandaag even niet. Andere keer misschien wel, maar vandaag even lekker niet. Um, even kijken, wat heb ik nu? Uh, Even, oh ja, ik heb weer een leuke tune Ja, ik heb weer een ontzettend leuke tune Van, van een van die oude jongens Van Veronica He's a go -go. Tommy. Het is de tune van Tom Collins En dat was Casey and the Pressure Group En dat noemen het heten Going Home En, uh, Casey was niemand minder dan Case uh, Schrama, een bekende jazzpianist en organist die uh, deze prachtige tune inspeelde. Bij een, uh, maar ja, het was gewoon een plaat natuurlijk, maar Tom Collins, uh, disjookie bij Radio Veronica, gebruikte dit toen de tijd als uh, zijn uh, tune. Ja, nou, dat kan allemaal natuurlijk. Dit uh, is Mick Jagger, en ik hoop dat je op de Radio Veronica kan lopen op de 12e oktober. We hebben het al gehad hoor, Jagger. Je hebt er nou genoeg geweest met je. Dit zijn de Turtles. I've got to think about you. I just can't live without you.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 go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low. Maybe we won't watch the show. I think I'll waren de Turtles. U kent ze natuurlijk van uh, Happy Together... maar dit was een van hun, denk ik, iets minder bekende nummers. Maar wel een heel uh, leuk bekend nummer natuurlijk. En uh, nou, we zijn bijna het eerste uur al door. Wat gaat dat hard zeg. Niet te geloven, wat een, wat, een, uh, wat een snelheid hebben we. Ja. Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis... met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu... Men vraagt en wij draaien. Tja. <lacht> nou, dat lijkt me een mooi slotmuziekje... voor uh, naar het eerste uur toe. Dames en heren, hier is uh, Ray Conniff.